Waterballgemoed met het nws Journaal. In Sydney zijn twee terreurverdachten opgepakt. De jongen van 15 en man van 20 worden er onder meer van verdacht dat ze een aanslag wilden plegen op het hoofdkwartier van de federale politie. De arrestaties volgen na een grote politieactie in Australië iets meer dan een jaar geleden, waarbij 15 mensen werden gearresteerd. Inlichtingendiensten hadden toen aanwijzingen dat islamitische extremisten van plan waren om willekeurig mensen te doden op verschillende plaatsen in Australië. De man die eind vorige maand drie mensen doodschoot bij een Amerikaanse abortuskliniek heeft in de rechtbank gezegd dat hij een strijder voor baby's is. Tijdens de zitting zei de 57-jarige verdachte dat hij schuldig is en een proces daarom niet nodig is. De man verschanste zich urenlang bij de kliniek in Colorado Springs. Onder de drie doden was een politieagent en negen mensen raakten gewond. Twee mannen die ervan worden verdacht dat ze informatie kochten van politiemol Mark M zijn vrijgelaten. De mannen uit Geldrop en Veldhoven blijven wel verdachten. Mark M uit Weert wordt ervan verdacht dat hij als politiemedewerker gevoelige informatie heeft verkocht aan criminelen. Hij heeft na zijn arrestatie nog geen verklaring af willen leggen. Thuiszorgorganisatie TSN gaat in beroep tegen het verbod van de rechter op loonsverlaging. Vorige maand besliste de rechtbank in Almelo dat de loonsverlaging van 4300 werknemers moest worden teruggedraaid. Maar volgens de bewindvoerders van de grootste thuiszorgorganisatie van Nederland is het ontslag nodig om te voorkomen dat TSN failliet gaat. Met het dreigende faillissement staan de banen van 12.000 medewerkers op het spel. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af vannacht... bij minima tussen de 3 en 7 graden. Overdag trekt de wind aan en is het tussen de 6 en 9 graden. S'avonds gaat het vanuit het noordwesten regenen. Dit was het er. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFN. Dit is kerst met ZFM met, met nu de nacht.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 Oh, We'll be Girl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 20 jaar live in Zangfoort en jij bent erbij. That's me.